Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Al meer dan 3 miljoen Oekraïners zijn gevlucht. Dat meldt een internationale organisatie die de cijfers bijhoudt. Meer dan de helft wordt opgevangen in buurland Polen. De premier van dat land is samen met zijn collega's uit Tsjechië en Slovenië onderweg naar Kiev. Ze praten daar voor het eerst met de Oekraïnse premier Zelensky. De reis is nog best een klus, want er wordt in dat gebied hard gevochten, vertelt conspident Charlotte Waers. Het is ook niet voor niets in het geheim voorbereid. Al sinds afgelopen vrijdag is er ook al over gesproken op de top van de EU-raad... dus waar alle Europese regeringsleiders bijeen waren in Versailles, in Frankrijk. Dat is al die tijd geheim gehouden. Ik neem aan om de veiligheid zoveel mogelijk te bewaren. Um, ja, Dus er is goed over nagedacht, maar het lijkt me geen eenvoudige operatie. De politie in Washington, D.C. heeft een man opgepakt voor het neerschieten van daklozen. De man schoot vijf mensen neer in New York en Washington... Van de vijf zijn er twee overleden. Een van de moorden werd vastgelegd door een beveiligingscamera... vertelde de burgemeester van New York. He de politie verspreidde beelden van de verdachte... en beloofde een beloning van 70.000 dollar voor de gouden tip. Of de man is opgepakt dankzij zo'n tip weten we niet. Voor de kust van de Dominicaanse Republiek is een enorm cruiseschip vastgelopen. In totaal zijn er meer dan 4.500 passagiers en bemanningsleden aan boord. Volgens het bedrijf zijn ze niet in gevaar. De bemanning hoopt dat het schip loskomt zodra het vloed is. En Lil Kleine is weer op vrije voeten. De rapper zat afgelopen weken vast omdat hij wordt verdacht van zware mishandeling van zijn vriendin Jamie Faas. Lil Kleine mag de rechtszaak daarover nu thuis afwachten. Vanochtend liep hij nog met een big smile de gevangenis uit, terwijl verschillende media hem opwachten. Ja. Hoe gaat het met je? Ben je blij dat je weer vrij bent? Ben je opgelucht? Oh, oh. Ja? Waar ga je naartoe? Azen.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM Lunch. Jij ja, welkom terug, luisteraars. Op deze zonnige dinsdag 15 maart, alweer het tweede uur van onze lunchroom. Van Jan aan deze kant en Lus aan de andere kant. En uh, om nog even terug te komen op uh, ons initiatief, op ons idee uh, in het eerste uur. Uh, we kunnen altijd contact mee met ZFM en is op de site, is het e-mailadres te vinden. En misschien zijn er toch leuke initiatieven te vinden nog. Zal ik het even noemen, dat het, Noem het even e op. Dus. voor ja. het geval? Dat, dat is info.zfmzandvoort.nl Als je interesse hebt of je hebt leuke ideeën of je ik wil meedoen, stuur even een mailtje naar info zfmzandvoort.nl. Dat is toch de mogelijkheid om onze gastvrijheid toch te tonen. Dacht ik zo. Dacht ik wel. Ja. Oké, okay. we gaan een hele grote sprong terug in de tijd met The Birds. Ken je die nog? The Temporary Man? Ja, natuurlijk. Ken ik die niet. man van de birds was dat. En dan gaan we nu even verder met de, de artiest van de dag. Uh, ik heb hem hier al voor me, dus uh, zal ik het even voorlezen? Het verhaal? Doe maar. ja. Het, is, het gaat namelijk een, een acteur. We hebben het hier over Alexander Jozef, dus Lex Goudsmit. Nou, wel bekend natuurlijk, vooral onze oudere luisteraars, die kennen de naam nog wel. Uh, Lex Goudsmit die is geboren 15 maart 1913 in Amsterdam op 10 december 1999 overleden. Het was een uh, Nederlands uh, acteur. En uh, vader was een Joods diamantbewerker. Zijn moeder was Rooms-Katholiek. En in 1966 werd hij bij het grote publiek bekend... door zijn rol van Tefje in de musical Anatefka. Dat uh, is eigenlijk Fiddler on the Roof. Hij uh, speelde Tefjes zo'n 1100 keer in Nederland en in Londen. En volgens mij was Tefje een, een, een, een, een melkboer in, die, uh, in dat stuk... Behalve in de bovengronde rol was hij regelmatig zien in tv-programma's. Zo speelde hij koning Sopromus in de jeugdserie Flip de Tovenaarsleerling in 1961. En dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. Uit mijn eigen jeugd bij de zwart-wit bokstelevisie. Uh, en hij had ook een rol in de jeugdserie Q&Q &Q in 1974. En ook in een andere jeugdserie Thomas en Senior speelde hij de rol van Senior. Van 1984 tot 1999 speelde hij ook in Seesamstraat de opa. Waardoor ook de jonge generatie hem leren kennen. Een van de, ja, ik natuurlijk niet veel liedjes gemaakt, wel uit de musical van Anne de Tefka. En wie zal dit deze raad niet willen hebben? En dat heet dan als het nog eens rijk was. Nou, kom maar. Als het nog eens rijk was, die die die die die die die zijn. Niets zo aan me werken. Ja, die, die, die, die, Was ik maar een pitsie pitsie rijk. dom. Ik bouwde... een huis met zeven kamers. Vloeren bedekt met dikte tapijt Een glazen koepel dat voor een zee van licht... Drie mooie trappen van een naar het dak, de tweede naar beneden leidt, de derde diep aan neemt, voor verzegd. Als ik toch als je drie... Dus we zonnetje buiten. Ja, toch? Oh, dat is zo lekker. Hè? Dat bedoel ik. Ook ja. een rijk gevoel. Jij ja, hebt wat uh, agenda -puntjes. Ja, ik heb uh, nog wat leuke evenementen die uh, voor ons liggen. Ah, en dat is uh, op 27 maart. Dan hebben we een fietsevenement omloop van Zandvoort. En uh, dat is enkele uren voordat er circa 14.000 lopers verstaan gaan... voor het hardloop evenement de Runners World. zandvoort uh, Circuit run Gaan de fietsen van start voor de omloop van Zandvoort? Uh, dat begint uh, om, uh, op 27 maart, uh, zoals ik al zei, om 10 uur en dat duurt tot 4 uur. En het hardloop-evenement, uh, het meest avwissende hardloop-parcours hardloop van Nederland, vind je bij de Runners World Zandvoort Circuit Run. En tijdens de 13e editie, ook op zondag 27 maart is geen enkele kilometer hetzelfde. En het is ook, begint ook om tien uur. Morgens. Het is toch het is wel lekker dat die coronaregels weer weg zijn? Zo, dat het hè? allemaal weer een beetje doorgang mag geven. Dat is we allemaal uh, weet je, weer het oude vertrouwde beeld terugkrijgen... van gezelligheid en, en, en sportiviteit. En, uh, heerlijk allemaal. Ja. En, uh, dat was het voor het, uh, de rol? Ja, de, de loop... meer uh, evenementen zijn, maar er gaan er vast nog veel meer komen. Maar is er niet bekend over het inschrijven of dat soort... Uh... Nee, dat kan ik even... Uh, ik ga verder kijken. Misschien vind ik wat. Oké, okay, dan laten we het later alsnog weten. Ja. guess it's true I'm not good at all I need stand But I still need love cause I'm just a man Never seem to go to pen I don't want you to leave Will you hold my hand? Oh, won't you Stay with me Cause you're all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 Ja, we zijn al bezig met leuke dingetjes. Het mooie weer komt eraan. En geur en kleur en bloemetjes en het hele feestje bij elkaar. En uh, daar hebben we een leuk agendapuntje voor. Een leuke attractie namelijk de voorjaarsbloeiers op Bekenstein in velsen Zuid. Dus, uh, niet zo gek weven hier, altijd heel mooi daar, mooi landgoed. Uh, kom genieten van kleuren en geur. De tuinen van Buitenplaats, Bekenstein staan volop in bloei. In de lente is Bekerstein op zijn mooist... en uh, kom kijken naar kleurige bloemen en geurende kruiden... in de tuinen van de buitenplaats. Kruiden en estinse flora. Uh, Bekerstein is een, uh, een unieke buitenplaats. Nergens zijn zoveel verschillende tuinstijlen te vinden... als op deze mooie plek in Velsen-Zuid. In uh, al deze zogenaamde tuinkamers groeit en bloeit van alles. Langs de historische slangenmuur en in de bloemenperken... groeien mooie en bijzondere kruiden. Keukenkruiden, medicinale planten en kruiden... die gewoon lekker ruiken... Van groot kaarsjeskruid tot valeriaan, van longkruid tot zoethout en smeerwortel. En ook de Stinse flora bloeit nu vol op Stinse planten. Er zijn exotische sierplanten die rond de tweede helft van de 19e eeuw op landgoederen, buitenplaatsen, status- en herenboerderijen werden aangeplant. Tot op de dag van vandaag weten ze zich te handhaven in het Nederlandse klimaat. Zo vinden we bekers zijn allerhande hyacinten, narcissen, holwortel, krinkende, vogelmelk en gulden sleutelbloem. Maar waar Bekenstein vooral beroemd om is, is zijn Haarlemse klokkenspel. Ga mee op ontdekkingstocht tussen het voorjaarsgroen van Bekenstein. En nog even handig om te weten... controleer jezelf ook altijd op teken aan activiteiten in de natuur... want dat kan een hele hoop ellende geven. Honden kunnen helaas niet mee op deze excursie... omdat de wandeling door de siertuinen voert. Waar en wanneer is dat allemaal, dus? Dat is Bekenstein voor het landhuis. Dat is op de Rijksweg 134 in Velsen-Zuid. En wanneer? Dat is op 15 april om 11 uur... Uh, tot uh, 5 april, half 1. En dat wordt dan nogmaals herhaald op 23 april, 7 mei, 14 mei en 22 mei. Nou, dat lijkt me nog heel leuk om te doen. En het is heel mooi, daardoor is het Bekenstein. Dat kan ik je wel vertellen. Love Story uit de bekende film. Maar deze keer de uitvoering van onze eigen Nederlandse Gerard Joling. Oh, mooi gezongen trouwens, toch? Heel mooi gezongen, zeker. Ja, maar Gerard kan dat wel. Zeker wel. Luus, ga jij het weerbericht uh, vast. Uh... Is, uh, is prima, die heb ik hier. Ja. We gaan even kijken wat voor weer het gaat worden. En nou, vandaag uh, flinke periode met zon. En dat kunnen we wel zien. En het blijft droog. De eerste uren kon het was het dan inderdaad wat grijs. En, maar en, uh, er waait een uh, zwakke zuidoostwind en het wordt vanmiddag tot uh, van 12 tot 14 graden. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen en koelt het af naar 5 graden. Morgen dan schijnt weer flink de zon en is het droog. Wel is veel Sahara-stof aanwezig, want de zuidoostwind is matig en het wordt 16 graden. Na een nacht met wat regen en stof schijnt donderdag weer de zon. De wind waait uit het noordwesten en voert duidelijk koelere lucht aan. De temperatuur komt in de middag uit op 12 graden. Van vrijdag tot en met dinsdag is het zon overgoten in deze toch al zeer, zeer zonnige maand. Het blijft droog en het wordt 13 tot 14 graden. De nachten verlopen vrij koud met waarde in de buurt. Met waarschijnlijk wel boven het... maar wel waarschijnlijk boven het vriespunt. Dus het ziet er allemaal goed uit. Ja, ja maakt De nachten zijn koud. maakt ons blij. maak ja. maakt ons gewoon blij. zonnetje. Dus we hebben een paar keer voor zon gehoord. En als we dat horen, worden we toch blij allemaal. Overgoten worden we zon met over zon. overgoten. Nou, kijk eens aan. Dat, dat weer, dat kwam van Bioko weer, weer Luus? Wat zeg je? Even de brons oh, van uh, het weer. Ook van Rico, hè? van Rico weer. Ja, dat ja, ja, weer. weer. Ja, ja, nee. ja, zeker wel. Oké, okay, Luus, Dankjewel.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 Just someone I can be with, I need someone I can't be without I will stop enough dead until I find the one I want it oh and then someone I want it Oh and then so I, oh, I was a fool, you know, cause who would ever let you go the one all just to be for nothing i made you feel worthless you should have felt priceless i was in the wrong yeah but now i'm gonna write this no i didn't see it from the start but now i know exactly who you are you're not just someone i can live with you're someone i can't live without. Not just someone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 Te veel. Nou. Nou, dan gaan we maar verder met uh, ja, Herman van Ven, uh, een van jouw favorieten geloof ik. Hè? Ja. ja, ik heb uh, een oud nummer van hem opgezocht. En, uh, heel mooi.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 weer gauw vergeten voor nieuw verdriet of nieuw gevaar en die stations vol met verdwaalden al te ver heen voor elk verdriet geen enkele waarheid die het haalt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 Onze grote artiest Herma Verveen. Wat heeft hij maar toch mooie dingen gemaakt allemaal. Uh, ik krijg net een leuk uitgangstip weer binnen de, in, in de, uh, de blauwe tram. dat dus is wel erg leuk. Uh, de theatervoorstelling Oploskoffie Dat wordt gespeeld mm. door uh, Pitia Winia. Uh, zij speelt deze voorstelling met humor en een groeiende zwarte rand... Recht uit het hart en als ervaringsdeskundige slaat ze taboes over en stapt met respect midden in de materie. Angst, humor, onzekerheid en verbloemen van het vergeten, het zoeken van nieuwe logica om gedrag te verklaren, alles passeert de revue. En dat gaat allemaal in plaats in de blauwe tram in het Louis-Davidskare op 12 april van 3 tot 5 uur. Uh, Aanmelden informatie kunt u bellen met 023 3040700. Nogmaals 023 3040700. En het is dan op 12 april van 3 tot 5. Een uh, leuk initiatief weer. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold the house.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 En dan gaan we weer een uitgaanstipje doen. En in de locomotief, dat is in de blauwe tram. <coughs> sorry. De locomotief is er voor alle senioren, ook als de lichamelijke of geestelijke gezondheid, wat beperkt is. Met elkaar, deelnemers en vrijwilligers, organiseren we iedere dinsdagochtend een gezellige bijeenkomst waarbij iedereen zichzelf mag zijn. We drinken met elkaar een kopje koffie of thee en de ene keer wisselen we ervaringen uit. Daarmee doen we een spelletje. En soms luisteren we naar muziek, een verhaal of een gedicht dat door een deelnemer is voorbereid. Of we bespreken gewoon de actualiteit. Eigen inbreng, ideeën worden zeer gewaardeerd. En na de koffie gaan we ontspannen bewegen op muziek. En dat doet ieder op zijn slechts haar eigen niveau en tempo. Een keer vrij blijven komen kijken en meedoen... dat kan altijd na een melding. Een begeleider of mantelzorger mag natuurlijk de eerste keer mee. Dus elke dinsdag van 10 tot 12... en de kosten zijn 2,50 euro per keer... inclusief een kopje koffie of thee... Uh, informatie hierover of aanmelden kan uh, door te bellen of te mailen met Eva Elfink. Uh, dat is 0644683110. Uh, het lijkt me ook een leuk initiatief dit, uh, Luus, toch? Ja. Yeah. En er wordt ook best uh, zo hier en daar wat, wat leuke dingen gedaan. Ook voor de jongeren, maar ook zo voor de ouderen natuurlijk. En uh, dat blijft natuurlijk ook heel erg belangrijk, hè? Dat wel. Dat je, dat je een, een samenkomstpunt hebt. Ja, dat ja. is gewoon een beetje met, met je, uh, uh, en, en, en Voor de sociale contacten is het leuk. En vooral na alle maanden dat we opgesloten gezeten hebben natuurlijk... is het leuk dat alles nou weer een beetje vrijgegeven wordt. Dat is wel mooi, deze Bellet van Aerosmith. Uit een uh, iets wat grijzer verleden. Uh, ga jij zo uh, hebben we voor, voor de pot en pannen ook nog iets staan? Uh? Ja, hoor, die heb ik. Heb je die al uh, bij de ja, hand? Ja, ik heb hem bij de hand. Dan doe ik het gasvast dan. Oké. Okay. Dat is goed. Dan doe ik mijn muts vast op. Ik heb uh, deze week een uh, leuk receptje: lasagne muffins. Dat klinkt ik leuk. Ik vond het wel leuk, ja. Het zijn er ongeveer 12 stuks. Uh, wat heb je ervoor nodig? 12 verse lasagnevellen, 125 gram ricotta, een handje mozzarella geraspt, 1 courgette, gegrild, 1 blik of pak tomatensaus met kruiden, 400 milliliter, boter of olie om in te vetten, basilicum om te garneren en muffinvormen heb je nodig. De bereiding gaat als volgt. Verwarm de oven op 200 graden, snijd de courgette in plakjes en bestrijk deze met wat olie. Gril ze circa 5 minuten in een grillpan tot er mooie strepen te zien zijn. Snijd de door doormidden, zodat je vierkantjes hebt. 24 vierkantjes hebt bedoel ik. Kook deze in gedeelte een paar minuten voor in een pan met water. Laat ze goed uitlekken en zorg dat ze niet aan elkaar gaan plakken. Zet de muffinvorm in en druk hier een vierkantje lasagnevel in. Schep hier een beetje tomatensaus en een theelepel ricotta. Leg een ander lasagnevelletje erop en leg hier een gegrilde courgette op. En weer wat saus en ricotta. Bestrooi met wat uh, mozzarella kaas en bak ze 25 minuten in de oven. En garneer ze met wat verse basilicum. Ik vond ze leuk. Wil je het recept teruglezen, kun je het zien op www.leukerecepten.nl Oké, okay, dank aan onze kok Lus voor deze dag. Voor het lekkere recept.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 Ja, alles goed, Meeuws. Wat een nacht. Um, ja, over de jeugd is natuurlijk wat te doen bij uh, het pluspunt. Uh, pluspunt Noord in dit geval. We hebben namelijk twee avonden in de week is het jeugd geopend... voor jongeren van 12 tot 18 jaar. En uh, de muziek staat altijd aan, net als de Playstation. Wij zorgen voor wat lekkers en gezonds om te snacken... en hebben genoeg plekjes om te chillen. Ook organiseren we eens in de zoveel tijd poker- en beautyavonden... speciaal voor onze jongens meiden. Voel je welkom om langs te komen iedere woensdagavond van 6 tot 9 en iedere vrijdagavond van half 8 tot half 11. Uh, dat is in Pluspunt Noord, daarvan is de ingang via de tuin aan de achterzijde en de deelname is gratis. En tijdens de jeugdhond bieden wij verschillende activiteiten en mogelijkheden aan om gewoon lekker te chillen. Wil je weten wat er te doen is, volg dan onze Facebookpagina. En heb je leuke ideeën voor dit jeugdhonk, bel Marieke op 06363 00809. Nou, dat was weer een tipje. Ja, toch? Ja. En dan gaan we verder met de cd van de? Oh, van de maand. Van de maand, toch? Ja, dat is toly uh, okay. parten, hè? Ja, en welk nummer heb je uitgekozen voor vandaag, Luus? Uh, Wommen. Oké, okay, hier komt hij. is it easy no it ain't can i fix it no i can't but i sure ain't gonna take it lying down will i make it maybe so will i give up oh no i'll be fighting till i'm six feet underground i'm gonna woman up and take it like a man i'm gonna like a man Do I want to? No, I don't Will I surrender? No, I won't It's a long, hard life for a gal But I gotta live it And it's a great shame If you ask me Working so hard just to be free Whatever it takes and I'm more than glad to give it So I'm gonna Warm it up and take it like a man Gotta buckle up, be tough enough to my guns and have a plan, gotta yeah, warm it up and take it like a man, a rough road, we'll walk it, never give up, we'll, we'll talk, talk it, soon enough we can talk it, talk it. up to experiences, yeah. paying dues, and I'll speak my truth, sing it girls, warm What up and take it. afkomstig van de laatste uitgebrachte serie van uh, onze Dolly Parton, Run. Run, ja. Roos, Run. Run, Roos, Run is het. Oké, okay. ja. nou, zijn we daar ook weer uit in ieder geval. Uh, Iets Nederlands talers, maar weer een tijdje terug. Nee. Steeds vaker valt het mij op Dat ik als kind best veel gevoel heb opgekropt En dat dezelfde problemen die ik niet heb van een vreemde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 Wat ik ooit volwassen, is wat er zit in mijn bloed oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hey pa, je zit vast in mijn bloed En ik vind net als jij waarschijnlijk Mezelf nooit goed en dan mijn moeder Ze zegt eigenlijk nooit nee, want zij houdt iedereen tevreden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 is wat er zit in mijn bloed. Oh oh oh in oh oh oh oh oh in oh oh oh oh oh oh oh oh En dan mijn kleine zusje Ik oh me te vaak Want ik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 wat er zit in mijn bloed When I was small And Christmas trees were tall we used to love while others used to play Don't ask me why, but time has passed us by Someone else moved in from far away Now we are tall and Christmas trees are small Ja, de broertjes Kip. Of door de Bizzis. Wat hebben deze mannen door prachtige muziek gemaakt voor ons de afgelopen decennia, hè Luus? Ja, zeker. Zeker. En uh, is er is eigenlijk nog één over, geloof ik, hè? Of, Wat zeg je? Is er nog één over van deze broers? Of? Alleen Barry is Alleen er Alleen Barry is ja, de ja, er enige nog, ja. Allemaal weg. Ja, ze hebben ook solo opgetreden en uh, vooral uh, samen natuurlijk heel veel uh, muziek gemaakt en... Uh, Lekker om even te luisteren. Daarom, daarom heeft hij ook het album uh, gemaakt van Greenfield. Ja, Greenfield. Ja. Ja. Is, uh, ook een hele goede CD. Ga misschien ja. voor onderweg een nummertje van draaien. Zo'n hele mooie nummers op. Um, ja, we gaan een beetje op het eind. En dan uh, nou, beginnen we dit met Justin Bieber. En uh, dan gaan we er zo wel weer uit. Touch on nights when I'm hollow I know you cross the bridge that I can't follow Ja, zoals deze gezegd, met de twee uurtjes uh, voor ons zitten we weer om deze lunchroom Op deze uh, dinsdag 15 maart. Uh, Twee uurtjes zijn weer omgevlogen. Luus en ik hebben het met alle plezier gedaan, dachten wij toch? Ja, zeker wel. En uh, ja, nogmaals, zijn er wat initiatieven om uh, uh, te ontplooien voor onze uh, nieuwe gasten... die wij in ons dorp ontvangen. De mensen die uit de oorlogsellende van Oekraïne komen. Uh, leuke ideeën, stuur het naar ZFM. En, en wie weet wat wij en de Zandvoort met elkaar voor deze groep mensen kunnen gaan doen. Wat ons betreft, uh, we hebben het graag gedaan voor vandaag. Uh, we blijven altijd zeggen, let op elkaar, blijf gezond. En uh, tot de volgende week. Ja, tot de volgende week.